9 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel, witwassen... het uitbuiten van illegale en het verstrekken van leningen tegen woekerrentes. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Singapore... die in de Chinese wijk in Den Haag een adviesbureau heeft. Hij bemiddelt volgens de politie bij het aanvragen van vergunningen en leningen... in het bijzonder voor Aziaten... Vijf van de acht verdachten hebben geen geldige verblijfsvergunning. Omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden... werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam. Cabaretier Jochem Meijer heeft tot zeker januari al zijn voorstellingen afgezegd. Gisteren werd bij hem operatief een tumor uit zijn ruggenmerg verwijderd. Ook zijn andere activiteiten, zoals radio- en tv-werk, zijn tot nader order afgezegd. Jochem Meijer, die 34 is, kreeg deze zomer last van nekklachten die niet weggingen...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 Het is Radio 1, BNN Today, Luc Ikkink. Het is twee minuten over negen. NOS-verslaggever Jeroen Wollaars is in Noorwegen en hij sprak daar met een overlevende van het drama daar. Sven Westendorp werd vorige week voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Met Klaas Wilting en onze crime-expert Melini Vase gaan we dieper in op deze zaak. En Ronald Prins beveiligt online Nederland. Wat dus ook betekent dat hij hele, de hele boel plat zou kunnen leggen als hij zou willen. Rond kwart voor tien is hij hier, de machtigste nerd van Nederland. Topics. En in Today's Topics hoor je het meest besproken nieuws van de dag. Waar gaat Nederland het vandaag over? Bij de koffiemachine, in de file, bij de Vrij Mibo en online. Simone Weilans. Op nummer 5. Hij is terug van weg geweest. Jarenlang vroegen we ons af waar hij toch was. Hele verenigingen en speciaal opgerichte comité's... hebben zich bezig met zijn terugkeer. En nu is het dan zover. Hij is weer gesignaleerd in het Zeeuwse kustwater. En gestreepte knots. Slak. Dubbel S. trouwens een knots. Slak, knots, is het? Uh, slak. Ja, ja, geen knot, knot is... slak, maar nee. knots, slak. Ja, inderdaad, knots, slak. Knots, slak. Knots, slak. Een knots. Slak. De knots slak dus met dubbel s. Heb jij hem ook? Ja, dus dat genietig. Oh, Oké, okay, goed zo. Sinds uh, 1966 was de kleine doerak al niet meer gesignaleerd... totdat een uh, duiker hem in de kraag vatte. Ik zag eigenlijk onmiddellijk dat er vlak naast een heel klein uh, ja, stipje... eigenlijk op, het, op, de, op de steen zat. En uh, dat heb ik gefotografeerd... En pas bij het beoordelen van de foto kwam ik dat het uh, de gestreepte knotslak was. Ondanks een kleine voorkomen herken je de knotslak dus echt uit duizenden. Je moet het vergelijken als een, een hele kleine knotslak zoals je hem ook in de tuin kunt uh, aantreffen. Alleen, uh, daar zitten dan wat, wat kleine papillen op de rug en op de... Kop. Hij is wat bruinig van kleur, maar vooral op de kop zitten een aantal zeer karakteristieke fel oranje rode strepen. Hij ziet er goed uit, die knotslak. Hij spat werkelijk van het scherm af. Dat is echt een euforische uh, ervaring. Zenaarzlakken zijn gewoon ontzettend fotogeniek. Ze zijn heel fraai. Nu nog een lekker jurkje aan, make-upje op en de knotslak kan zo in de wok. De catwalk op dan weer niet, duurt veel te lang natuurlijk. In totaal zijn er nu vier gestreepte knotslakken gevonden. Gestreepte knotsslak. Knotsslak. Knotsslak. Knots, een knotsslak. Knotsslak. <totstuk> <totstuk> Op vier dan in Biddinghuizen is Muziekfestival Lowlands begonnen. Het is de 19e keer en er zijn 55.000 kaarten verkocht aan muziekliefhebbers. Want daarvoor ga je natuurlijk voor de muziek. Voor bands als de Arctic Monkeys en de jeugd van tegenwoordig en die offspring. Bier. Nee, die offspring. Oh ja, en bier. Ja, maar vooral die offspring. En Skunk Nancy. en tegelijk een beetje bier. Schijnt een leuke band te zijn: bier, net als de Mojito's, het Wodka Trio en de Whiskey Brothers. Daar komen ook heel <laughs> veel mensen voor. Lolens begint uh, natuurlijk net na de catastrofe op Pukkelpop. Dus de sfeer is wel wat beladen. Ja, to ja nee, toch wel. Je merkt toch wel eventjes. Maar, maar ik merk toch, ja, hoewel. Zo groep zich, met zo'n grote groep zet zich er al wel snel overheen denken. Nou, je wil er eigenlijk niet aan denken. Want ik bedoel, het bepaalt toch ook wel jouw festival. En zoiets kan altijd gebeuren. Dus ik denk misschien na dit weekend. Maar nu liever niet. Noodweer is dit weekend niet voorspeld. Maar de organisatie van Lowlands is wel alert op het weer. Het is wel zo dat hier ook allerlei draaiboeken klaar liggen. Uh, ook voor extreme weersomstandigheden. Zoals extreme hitte. Maar ook enorm onweer of uh, zware regenval. Maar wij hebben nog geen maand. ...maatregelen, hoeven nemen, eh, productioneel gezien. Uiteraard houden we de voorspellingen nauwlettend in de gaten. Lolens duurt tot en met zondag. Het is nog niet helemaal duidelijk of alle geboekte artiesten erbij zullen zijn... ...omdat een aantal ook op pukkelpop waren... ...en hun apparatuur daar kapot is gegaan door het noodweer. Verder met nummer drie. In Spanje hebben ze een rukweekend voor de boeg. De eerste speelronde van de competitie gaat niet door... ...omdat de voetballers staken. De convocatoria no niet firme, de eh, jugadores. In de ese sentido, ese es is het mandato y que nosotros tenemos que... Je hebt ook niet zo'n hoog cijfer voor Nee, Spaans, nee, hè? ik heb geen idee. Nee. Dus ze zeggen iets in de trant dat ze de staking doorzetten. Maar wat is nou de reden? Naar heel veel spelers, 200 voetballers uit de Spaanse uh, Primera divisie en de tweede divisie. Die hebben een groot deel of een deel van hun de salaris voor het seizoen nog niet ontvangen. zou ik ook pissig over zijn. Na tien uur hoor je in Langste Lijn meer over de staking. Op nummer twee trending op Twitter trouwens. Finland heeft een dealtje gesloten met Griekenland. Die willen een half miljard <laughs> als onderpand geven aan de Finnen... als die maar meedoen aan het Europese steunpakket. Maar geld als onderpand, dat is nou net niet de bedoeling. Als de Finnen een deal hebben met de Grieken, dan geldt die deal ook voor ons. Wij gaan niet zelf actief om onderpanden vragen... omdat wij denken dat we daarmee het Griekse probleem eerder verergeren dan verminderen. Op zich was in juli al afgesproken dat Finland mocht onderhandelen met Griekenland, maar toen had de premier Rutte de indruk dat er dan wellicht gewoon een snoezig eilandje ingezet zou worden als onderpand. Gewoon volkomen onschuldig. Waar iedereen natuurlijk van opkijkt, ik ook, is het karakter van de deal. Dat er dan geld zou worden gestort, nou, dat wisten wij natuurlijk ook niet. Zoiets verwacht je ook niet, van die Vinnen met de mooie blauwe ogen. Maar goed, Finland heeft ook pech, want om de deal door te laten gaan moeten de andere EU-landen ermee instemmen, en dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Hadden ze nou toch maar ingezet op een eilandje, dan hadden ze dit misschien wel gehad. Het eiland Paros, heel mooie stranden. Echt mooie, mooie witte stranden. Daar hoef je niet naar de Caribische Kar zee voor naartoe. Je kan gewoon echt daar helemaal uitleven. Naxos is ook heel erg mooi. En dan is er nog uh, de mogelijkheid van de Ionische eilanden. Ook over het algemeen uh, rustiger en heel groen en prachtige stranden. Nederland had zo'n dier moeten sluiten. Lijkt me wel wat zo'n eilandje voor de bij. Opeen de ellende gisteren op het Belgische popfestival Pukkelpop. Vijf mensen kwamen om door het noodweer en dat uh, nieuws beheerst ons vandaag ook nog steeds. De hele dag verschenen er op radio, tv en internet nieuwe filmpjes en getuigenverslagen. Heftige beelden, mensen zijn geschokt. En de tent begon uh, te, te, te schudden en doen en de uh, bomen vielen om. Het was wel echt, echt heftig. Ik heb nog nooit zo'n buik gezien in één keer. En eh, nou ja, toch to, uh, to maakt dat wel wat los en uh, heel veel indruk. Vanochtend werd ook besloten om het festival helemaal af te lasten. Naarmate we concretere informatie kregen, konden we ons... Uh, en dat is een, een, een, inderdaad een emotioneel iets. Maar we konden ons hoe langer, hoe minder verzoenen met het idee om het festival te laten doorgaan. Dat besluit heeft natuurlijk te maken met het opgelopen dodental. Er zijn daarnaast ook veel gewonden. Verder hebben wij momenteel tien zwaar gewonden. En in het totaal al de medische verzorgingen die zijn gegeven... dat zijn er 140. Van die tien zwaar gewonden en die uh, 140 kleine verzorgingen... daar zijn er zes van Nederlandse... Nationaliteit. Ondertussen zijn er ook kritische vragen gerezen over het weeralarm. Volgens het Belgische Weerinstituut KMI is er ochtends wel een weeralarm uitgegaan. Maar de organisatie zegt van niets te weten. Op dat moment hadden wij geen informatie dus dat er een zware noodweer zou, uh, zou aankomen. Nee, ik denk dus dat wij allemaal verrast geweest zijn door uh, ten eerste dat het een storm was. En ten tweede dat het zo'n omvangrijke uh, uh, storm is geweest. En dat waren Today's Topics voor vandaag. Maandag Dan zijn er weer nieuwe. Dankjewel Simone, goed weekend. Even kijken wat er inmiddels in het doelpuntenboekje van Ragnar Niemeijer staat. Die kijkt naar Rode JC tegen RKC. Tweede helft begonnen. Minuut 48 zojuist achter de rug. En RKC Waalwijk heeft de voorsprong genomen. Hier in het Parkstad Limburg Stadion van RKC. Of van Rode JC. De Waalwijkers op een voorsprong. De goal van Van Peppe. De linker verdediger mag diep op de helft komen van Rode JC. Gaat dan richting de kop van het strafschopgebied En haalt uit met rechts een zwakke been. Want nogmaals, hij is de linker verdediger. En die bal vliegt prachtig richting de kruising. Buiten het bereik van doelman Matthias Proes van Rode JC. Wat zich al een klein beetje aandiende in de eerste helft van de wedstrijd. Namelijk dat RKC op zoek was naar een goal wordt bewaarheid in de tweede. De eerste eredivisietreffer overigens van uh, de verdediger van Peppe dus van RKC Waalwijk. Een verrassende tussenstand want het had hier na twee minuten bijvoorbeeld al gewoon 2-0 kunnen staan. Twee grote kansen voor Jonker. Toen werd RKC uh, brutaler in het verloop van de eerste helft. En inmiddels dus de voorsprong voor de ploeg van trainer Ruud Rode Rodius RKC zit inmiddels in minuut 50 en staat 0-1. Dankjewel Ragnar. BNN Today. Sven Westerdorp werd vorige week voor zijn huis in Amsterdam doodgeschoten. Maar waarom eigenlijk? Die vraag proberen we zo meteen te beantwoorden met Klaas Wilting en onze crime-expert Maliniefase. Nu eerst de Soldiers en Down on Me. Loud as a road moest Sven Westerdorp dood. Precies een week geleden werd de 41-jarige Amsterdam... voor zijn huis in Slotenvaat neergeschoten. Westerdorp was een prominent lid van de harde kern van Ajax... en zeer bekend ook bij Ajax zelf. is nog een tijdje in coma gehouden... maar afgelopen woensdag werd de behandeling gestaakt... en is Westerdorp dus overleden. De schutter is nog steeds spoorloos. Iedere vrijdagavond schuift onze crime-expert Malini Vaas aan. Goedenavond, Melini. Goedenavond. En we gaan het hebben over deze zaak. Want wie zit er achter die moord? Um, allereerst Sven Westerdorp. Ik ken hem niet, maar goed... Ja, ik had hem kunnen kennen. Je had hem kunnen kenden. Uh, hij is namelijk een grote handelaar. Uh, het eigen, hij is eigenaar geweest van het ticketbureau Ticket Unlimited. Hij is een van de grootste toegangskaartbureaus van Nederland. Zij kopen allerlei kaartjes op en die verkopen ze dan weer door. Uh, niet alleen voor Ajax, maar ook voor Oranje, andere clubs, Sensation, dat soort dingen. En hij was ook eigenaar van afca Dat ken je misschien wel. Dat is ja. het kledingmerk voor de Ajax-supporters. Grote tekens afca staan uh, overal op. Want ja, dat was hij dus vooral. een eigenlijk ziet, hij was een beetje een leider onder de harde kern. Um, hij hielp zelfs mee het ijzerpakket van de supporters samen te stellen en lobbyen bijvoorbeeld om uh, nou ja, de rode-witte stoelen in het stadion uh, terug te krijgen. En het is zelfs zo dat toenmalig voorzitter Michael van Praag bij hem thuis kwam om over de wensen van de supporters te praten. Een grote man dus binnen ja. de Ajax-supporters eigenlijk. Precies. Nou ja, en om een beeld van deze man te krijgen, even een kort fragmentje. Want hierin spreekt Westendorp een man aan die een Feyenoord shirt draagt in de arena. Nou, dat moet je natuurlijk niet doen. Maar ja, die man was er voor een bedrijf, Uitje. Alleen Sven kon de grap er niet echt van inzien. Hé, hey, grap niet. Hey. Kom eens hier. Ik kan de shirt heel snel uit doen of recht doen. Op de trap echt je kop trap en anders ga ik jullie hele groepje hier even de kanker laten slaan. Normaal maar. Nee, hey, laat Ik zeg het je één keer. doe normaal joh. Gek, Geloof me dus. nou. Ja, is goed. Maar daag je maar uit ofzo? Ik daag je niet ja, uit, het ook toch wel. Doe normaal man. Aat het shirt vriend. Ja, doe doen we uit hè? Hier. Nou, het is niet heel slim natuurlijk om een Feyenoord shirt aan te doen, maar dit is nee. ook overdreven. Het klinkt niet echt als een lievertje. Ja, dat was hij ook niet natuurlijk. Het was uh, geen onbeschreven blad. Hij mengde zich ook vaak in rellen. Uh, en hij stond ook in een boek over de F-site, uh, geschreven door de aanhang zelf. En daarin zei hij bijvoorbeeld, ja, ik ben mijn hele leven al in bendes opgegroeid. Als ik ga vechten, waar dan ook, dan ga ik voorbereid van huis. Nou ja, hij, hij wist dus wat hij deed. Voorbereid en... met, met wapens eigenlijk. Precies, ja. precies. Uh, en hij wist dus ook de aandacht van de politie op zich gericht uh, te krijgen. En dan gaan natuurlijk ook al jaren verhalen uh, van banden... van de F-Site met de onderwereld. Want sommige sporters zitten namelijk niet op de tribune... om uh, naar de landskampioen te kijken. Maar uh, ze zitten ook om te dealen in uh, cocaïne, huh. pillen, wiet. Dat uh, is een, echt een lucratieve handel. En in 2009 was er dan ook een zaak... waarin een aantal van uh, deze jongens op werden gepakt. Dat waren allemaal vrienden van Sven. En ook zijn naam kwam voor in het onderzoek. Want een aantal van de panden waar uh, wietplantages werden gevonden... werden gehuurd met loonstrookjes van zijn bedrijfje Ticket Unlimited... Dus uh, ja, hij, hij is in beeld bij de politie om allerlei verschillende redenen. En ondanks dat, uh, was hij toch ook wel weer, kwam hij toch regelmatig over de vloer bij de Ajax-leiding, toch? Ja, ja zeker. Ze, ze, ze mochten hem ook wel erg. Hij, hij was op zijn dertiende uh, een, een echte Ajax-seat. ging met zijn vader mee, regelde tickets, regelde bussen bij uitwedstrijden. En uh, nou ja, ik heb ook gesproken met wat mensen uit de harde kern. Niemand wil echt iets op de radio over hem zeggen. Maar wat iedereen wel zegt, is dat hij echt ontzettend belangrijk was voor Ajax en voor de f site hmm. Um, ik sprak even met Klaas Wilting, oud politiewoordvoerder van de Politie Amsterdam, en uh, die zei dit over de rol van Westerdorp binnen Ajax. Voor het Ajax-bestuur was het natuurlijk altijd heel erg belangrijk om contacten te hebben met, uh, met de, met de F-site. Vooral in de periode van Michael van Praag was er een heel intensief contact, uh, die ook altijd naar die jongens toe ging. En dan heb je natuurlijk ook woordvoerders die dan uh, namens de club spreken met, uh, met Ajax en een van die woordvoerders was Sven Westerdorp. Hm. Ja, heel mooi allemaal, praten met supporters. Uh, maar hij is ook echt belangrijk voor Ajax zelf geweest. Uh, dat, dat kun je merken doordat hij in uh, 1998 keer een uh, een stadionverbod kreeg, omdat hij illegale tickets handelde. Nou ja, mag natuurlijk niet. Toch kwam hij. En een veiligheidsmanager haalde het in zijn domme hoofd om hem erop aan te spreken en hem te verwijderen. Nou ja, niet lang daarna kreeg hij de hele fanatieke Ajax uh, aanhang van uh, Ajax tegen zich. En werd hij ook ontslagen zelfs door de clubleiding. Nou ja, dat zegt al wat over de statuur van Westendorp. Hij uh, kijkt ook al lang niet meer vanaf de tribune, maar hij zit gewoon lekker in een uh, in skybox. Oh ja, ja bovenin. Ja. Precies, hij, hij had invloed en ja. uh, hij was een graag geziene gast toch wel. Ja, uh, was inderdaad, want hij is dus neergeschoten. Dat is, ik bedoel, als je het hele verhaal zo hoort, niet alleen maar uh, uh, uh, uh, uh, de schone zaakjes, maar waarom zou hij doelswit zijn geweest, denk je? Ja, dat zou dus te maken kunnen hebben met die drugshandel. De, de drugzaak rondom die ajax waar ik het eerder over had. Uh, hij was dus ook verdachte, maar hij werd nooit gearresteerd. en omdat hij nooit werd, nooit werd gearresteerd, kwam een beetje terug naar voren... dat hij misschien een informant zou zijn geweest. dat hij de politie tipte. Uh, daar heeft men het nooit zo op in de onderwereld. Uh, hij is ook al een keer gewaarschuwd zelfs. Toen die zaak rolde, toen uh, is er een aanslag met een brandbom gepleegd... op de kledingopslag van uh, AFC Ajax. Uh, de loods brandde totaal uit, dus dat was een goede waarschuwing voor hem. Ja, dit zou een reden kunnen zijn. En ook dat heb ik aan Klaas Wilting voorge, uh, voorgelegd. Of de kans er inderdaad in zit dat hij een informant was. Luister even mee. Wanneer een grote groep wordt opgepakt en daar zit uh, bijvoorbeeld ook een informant bij, dan wordt ook die informant opgepakt. Dat zou natuurlijk heel erg stom zijn uh, van de politie wanneer ze een onderzoek gaan doen en heel veel mensen oppakken. En dan de informant die, die dan meteen de schijn op zich uh, gericht krijgt, dat ze die dan laten, uh, laten lopen. Uh, dus, en het gebeurt in de praktijk ook niet. Dus als er een groep wordt opgepakt en stel dat er een informant tussen zit, dan wordt die informant ook opgepakt. Hm. Ja, dus dat uh, kunnen we naar het Rijk de Fabelen uh, gooien. Dat, dat zei trouwens ook zijn advocaat. Die uh, heeft deze week in de media flink bevestigd dat het echt flauwekeur was dat Sven een uh, informant was. Maar ja, waarom dan wel? Waarom dan wel? Ja, uh, daarvoor hebben we toch echt de schutter nodig, denk ik. Die ja. uh, reed uh, keihard door op zijn scooter uh, toen hij Sven onder vuur had genomen. Maar het is in ieder geval zeker dat het, met een, uh, dat het echt een gerichte aanslag was. Het was voorbereid. Een, een laffe moord eigenlijk. Um, wie het ook is, uh, zo wil je niet aan je einde komen. En, ja, en dus is de politie daar is op zoek naar uh, ieder spoor van hem. Mm -hmm. uh, veel is er nog niet zo over bekend. Dus uh, ja, afwachten tot de, die tijd. Uh... En de Ajax-clan, hoe reageert die? Want dit is toch iemand die in hun midden was. Ja, enorm. Kijk maar op condoleance.nl. Kijk maar op de site Honderden condoliancen stromen binnen. Hij was enorm geliefd. En dat merk je ook aan alle reacties. Dankjewel, Marine de Vaas. Tot volgende week weer. Doei. We gaan naar naar Niemeijer. Die zit bij voetballen. Rode C tegen RKC. Half uur op de klok. Voorsprong voor RKC Waalwijk in Limburg. Wat een wilde voor de ploeg van Ruud Brood. Natuurlijk moet de thuisploeg wat. En er is ook iets veranderd in het elftal van trainer Harm van Veldhoven. Want zojuist Malki, de vrolijke Syriër... die laatst al scoorde bij een invalbeurt... in de ploeg gekomen voor Ramzi. Die sterk begon, maar wegzakte in deze wedstrijd. Druk van de thuisploeg. De punt van het strafsoepgebied van RKC aan de linkerkant. Bal schiet wat weg. Maar Hemd probeert hem weer naar voren te krijgen. Pluim met een schot, een schuiver hard. Maar gepakt die bal door doelman Jeroen Zoet van RKC... Die naar de hoek toe gaat. De goede hoek voor de duidelijkheid. Hij pakt de bal daar op en heeft er eigenlijk niet eens zo heel veel problemen mee. Pluim inmiddels geblesseerd geraakt bij het schieten. En dat biedt mij dan eventjes de kans om te vertellen dat RKC bijna op een 2-0 voorsprong kwam. Want het zal een minuut of zeven geleden zijn inmiddels dat er paniekerig werd opgeruimd bij Rode JC. Doelman Matthäus Proes, daar begonnen de problemen eigenlijk. Speelde een ploeggenoot aan die in de problemen kwam door een jagende RKC'er. De bal nog wel naar voren, maar opeens zo halverwege de roda helft aan de linkerkant in de voeten van Aron Meijers. En die probeerde het maar een keer ineens en raakte waar vol de lat boven Proes. Die in ieder geval één ding zeker weet. De volgende opvolger, de vaste opvolger van doelman Titon. zal hij niet worden. Want hij is een bron van onrust achterin bij Roda JC. Meijers, trouwens, die man die dus vrij de lat raakte. Een van de beste mensen op het veld. En zeker aan de kant van de RKC'ers is hij de sterkste speler. Roda heeft nog 28 minuten om de 1-0 achterstand tegen RKC ongedaan te maken. Exit Holland. In Exit Holland hoor je iedere avond bijzondere verhalen van Nederlanders die in het buitenland wonen. Lotte van mij woont in Botswana en was daar laatst op bezoek bij de bosjesmannen die in de woestijn leven. En die bosjesmannen hebben hele handige trucjes om ondanks de droogte in de woestijn toch aan water te komen. Lotte, goedenavond. Hoi, goedenavond. Ja, hoe kwam je bij die bosjesmannen terecht eigenlijk? Nou, eigenlijk wonen wij daar vlakbij in het noordoosten van Botswana en toen waren we... Nou ja, een beetje op reis door de woestijn, door de Kalahari. Toen kwamen toevallig zo'n stam bosjesmannen tegen. Dus toen zijn we even langs gegaan. Ja, maar ik, ik denk dan, maar misschien is dat echt gewoon mijn naïeve Twentse bloed. Ik denk dan bosjesmannen rennen. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee het was, uh, ze zaten eigenlijk vrij rustig. <lacht> nou goed. Hey, ze hebben daar, het is een hartstikke Ze leven in de woestijn. En, en nu hebben ze ja. allemaal trucjes bedacht om aan water te komen, ja, klopt. Dat is eigenlijk heel interessant om te zien hoe ze dat doen. Want het, je moet je echt voorstellen dat het echt kurkdroog is daar. En er um, valt bijna geen regen. De seizoenen verschillen ook. Dus zij trekken, zeg maar, mee met de seizoenen van het noorden naar het oosten naar het westen en zo. Mm -hmm. En um, dan zijn er steeds op verschillende plekken water te vinden. Maar waar dat precies is, weten ze natuurlijk niet. En daar gebruiken ze bavianen voor. En dat is echt heel erg leuk hoe ze dat doen. Want um, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien van die hele hoge termieten. Gewoon heuvel verder. Ja, ja van die bergen inderdaad, ja. Ja, precies. Nou, die worden wel iets van twee meter hoog of zo. Wat die bosjesmannen dan doen, die graven een klein gaatje aan de zijkant... waar een baviaan net zijn hand doorheen kan steken. Ja. Die bavianen zijn ontzettend nieuwsgierig. Dus die zitten altijd te kijken wat die bosjesmannen dan doen. Nou, dan zijn ze klaar met dat gaatje, dan stoppen ze er wat pitten in. Dan lopen ze een stukje weg en dan op dat moment gaan die bavianen... op onderzoek uit en kijken wat er daar is gebeurd. En dan ruiken ze dus dat er pitten in die berg zitten. En dan denken ze, ja, dat wil ik opeten, want die peesten zijn ontzettend hebberig. Ja. Wat ze dan doen is dus steken ze die hand in die berg en dan voelen ze dus die pitten en dan maken ze een vuist. Maar op dat moment proberen ze hun hand weer terug te trekken en dat gaatje is net te klein om een vuist doorheen te halen. Dus ze zitten wel gevangen. En ja. zijn die bavianen niet slim genoeg om te bedenken dat ze dan die pitten los moeten laten om hun hand los te krijgen. Dus die, die beesten zitten gewoon vast. Ja. En op dat moment komen die bosjesmannen weer tevoorschijn. En uh, die hebben dan altijd zout bij zich en dan geven ze die Baviaan. Wat zout, want dat is zo ongeveer het lievelingssnoepje van uh, die apen. Ja. Dus dat eten ze hartstikke gultig op. Waar ze ontzettend dorst van krijgen. Dan graven die bosjesmannen die hand los van die baviaan. Waardoor het beest als een gek... Nou, de dichtstbijzijnde waterbron rent. Want dat weet hij natuurlijk. Ja, hij weet waar het water is. Die weet, en wat dat betreft wel weer slim. En die bosjesmannen met z'n allen achter die Bavianen aan. Nou ja, en op die manier vinden ze dus water. <lacht> <lacht> dus dat is hartstikke leuk. <lacht> nou, zes uur later, eindelijk water gevonden. Dat duurt toch hartstikke ja. lang zoiets? Ja, ja, ja, er is wel een ontzettend lang proces en je moet natuurlijk een hele hoop geduld hebben. En het is moeilijk om het te vinden, dus daar hebben ze ook weer wat op gevonden. Als ze dan eindelijk bij het water zijn, dan drinken ze natuurlijk een hele hoop. En daarnaast brengen ze altijd lege struisvogel-eieren met zich mee. Maar ja. nou, je weet, die eieren zijn hartstikke groot en die zuigen ze dan van tevoren leeg... En die vullen ze dan bij die bron met water en dan stoppen ze dicht met een speciaal kruid... waardoor ze dat water wel zes maanden kunnen bewaren en dat begraven ze dan ergens in de grond. En zo zorgen ze ervoor dat ze dus ook op langere termijn nog iets te drinken hebben. Oh ja, Is het niet gewoon veel slimmer om gewoon ergens een, een bron te maken of kan dat niet? Nee, dat kan dus niet altijd, want het, het, um, er is heel weinig water, want er valt gewoon heel erg weinig regen... En uh, ze trekken dus met die seizoenen mee, ook met de dieren, omdat ze afhankelijk zijn ook van antilopen voor het vlees en dat soort dingen. Dus ze kunnen moeilijk ergens een bron maken. Het is handiger om op de dieren af te gaan. Ja, het lijkt me wel gek dat jij, uh, jij komt die, uh, komt die mensen dan tegen bij een ja. uh, heuvel met bavianen en dan sta je ernaast met je flesje barleduc. Dat, dat is wel een beetje gek om te zien allemaal, denk ik. <laughs> ja, dat klopt. Het is dus een beetje dubbel. <laughs> Lotte van mij, vanuit Botswana. dankjewel. Oké. Okay.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 live van Karo Emerald. Het is half tien geweest. Martijn van Beek. Radio 1, het NOS journaal. In Den Haag zijn acht Singaporese mannen gearresteerd. Ze worden verdacht van onder meer mensensmokkel en het uitbuiten van illegale. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Singapore die in de Chinese wijk in Den Haag een adviesbureau heeft. Omdat de acht vermoedelijk vuurwapens hadden, werden ze opgepakt door een speciaal arrestatieteam.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 is volgens het olieconcern gelukt de klep af te sluiten waaruit de olie in zee stroomde. En dat is cruciaal om het lek definitief te repareren, zegt Shell. Sinds vorige week is een hoeveelheid van ongeveer 1300 vaten olie in zee gestroomd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Dankjewel u wel, We gaan naar Ragnar voor Rodeje RKC Waalweek. 1-0 voor de ploeg van Ruud Brood. De RKC nog altijd op voorsprong. En Rode JC heeft heel veel moeite om weer in de wedstrijd te komen. De Limburgers zijn ver weggezakt. En creëren eigenlijk helemaal niets meer voor de goal van Jeroen Zoet. En als ze er een keertje komen, dan staat deze doelman gehuurd van PSV... toch eigenlijk wel zijn mannetje. bezit bij Vlederes aan de linkerkant. De Beulen, die al heel vroeg in de wedstrijd op het middenveld erbij kwam... voor De Loortje, gebaseerd geraakt. Maar de bal terug naar Vormer en nog verder terug naar de middenlijn... Waar het Robbie Wielaert is, de verdediger die kan inspelen richting Mitchell Donald. Zojuist in de ploeg gekomen bij de thuisploeg voor de linkerverdediger voor Hemte. Maar de voorzet die komt wordt er heel makkelijk weer uitgehaald bij RKC Waalwijk. Waar trouwens voor de verdediging een nieuwe man speelt. Het is goed dat dat nog kan tegenwoordig met ingebouwde defibrillator. Ik heb het over Evander Snow die deze week van Ajax werd overgenomen. Had hard problemen afgelopen jaar. Een tijd eruit geweest. En uh, toen weer voor zichzelf gaan trainen. Clubloos. Maar inmiddels is hij uh, in de ploeg gekomen bij RKC Waalwijk. Overigens kwam hij voor uh, Sander Duits in het elftal. Iedereen kijkt elkaar nu aan. Bij Roda, ook bij RKC. Van ja, jongens, wat gaan we doen? Wie gaat deze bal oppakken? Wie gaat hem trappen? En RKC, ja, die vinden het al lang best, die Waalwijkers. Want dit kost allemaal weer uh, extra tijd. Nou, uiteindelijk is het bandjaar, de rechtsback. Die de vrije trap dan maar neemt. Twee meter voor de middenlijn. Richting Vachtali, die in de ploeg kwam voor Ten Voorde. Die wel wat mogelijkheden liet liggen in deze wedstrijd. Die inmiddels dus op een 1-0 tussenstand staat. en dat in het voordeel van de ploeg uit Waalwijk RKC. Wat kan er nog? Hoeveel tijd is er nog voor Rode JC? Een dikke kwartier, een minuut of 17. Maar je hebt het gevoel als je naar deze wedstrijd kijkt dat het een moeilijk verhaal gaat worden voor Roda. Want vorige week, als dat tegenviel bij Feyenoord, een 3-0 nederlaag. En de week daarvoor werd het eigenlijk weggespeeld tegen Groningen. Maar uiteindelijk wonderploeg van Van Veldhoven. Toen wel met 2-1. Roda, RKC, zoals gezegd, 0-1. Dit is Radio 1. BNN Today. 500 nabestaanden van de, van de slachtoffers van aanslagen in Noorwegen... hebben vandaag voor het eerst een bezoek gebracht aan het eiland Utoja. Bijna een maand geleden schoot Anders Breivik daar 69 mensen dood. De nabestaanden mochten in uh, kleine groepen het eiland rond. En als verslaggever Jeroen Wollas is in Noorwegen. Goedenavond, Jeroen. Hoi, goedenavond. Ja, dat moet wel een heftige dag zijn geweest voor de nabestaanden. Wat, wat kregen ze allemaal te zien? Ze zijn uh, eerst samengebracht in een, in een hotel in Oslo. Dat was eigenlijk ook voor het eerst dat ze al die andere nabestaanden ontmoeten. Toen werden ze met uh, bootjes uh, naar het eiland gebracht. En daar kregen ze eigenlijk ieder een agent die ze op dat eiland rondleidde... en ze naar de plek bracht waar hun kind om het leven was gekomen. En uh, daar konden ze... Ja, die plek bekijken. Konden ze ook meer details horen van die agenten? Want Breivik heeft tijdens die reconstructie die ze onlangs hebben gedaan hier, weet je wel, waarbij die met een touw over dat eiland werd rondgeleid. Ook in de verhoren veel details gegeven over wie die precies wanneer om het leven heeft gebracht. En ja, al die details hebben die ouders gehoord, als ze wilden tenminste. Ja, want ik kan me voorstellen dat er ook mensen waren die zeiden, nou ik ga niet naar dat eiland toe. Ja, klopt. Het was een, uh, best wel een discussie hier eigenlijk. Omdat het is een maand geleden. En is het nou niet te snel, zeiden veel mensen... om nu al, nu het politieonderzoek net koud is afgelopen... dat eiland op te gaan met al die mensen om al die details te horen. En voor sommige mensen was dat inderdaad ook zo. Die zeiden, ik ben hier nog helemaal niet aan toe. Ik, ik heb mijn kind pas net begraven. Ik, ik kan dat helemaal niet aan. Maar... Ja, aan de andere kant was de discussie ook weer zo dat mensen zeiden... nu is het politieonderzoek afgelopen en dan zijn jullie wel de eerste die op dat eiland lopen. Dus geen mensen van de pers, geen bouwvakkers die die gebouwen komen repareren... of, of ze misschien uh, komen omhalen om er nieuwe gebouwen neer te zetten. Jullie zijn echt de eerste. Nou ja, en toch vandaag 500 mensen die daar gehoor aan hebben gegeven. Morgen duizend mensen. Dus hm. uiteindelijk willen een hoop mensen er toch heen, willen het toch zien. Ja. Uh, uh, jij hebt ook met een meisje gesproken, dat uh, is ontsnapt. Aanbrei ik. Ja. Op het nippertje eigenlijk. Zij gaat ook ja. morgen naar dat eiland toe. Hoe kijkt zij daar tegenaan? Ja, ze vindt het heel moeilijk. Yeah. Ze, ze heeft daar nou ja, echt, echt uh, in een grot geschuild voor, voor Bruyvik. En die stond boven die grot en ze kon hem horen ademen. Ze hoorde hem zijn wapen herladen. Ze, ze zag hem schieten, uh, want voor in die grot zaten kinderen... die niet helemaal die grot in konden, want ze zat er niet in haar eentje. Heel veel kinderen hebben daar geprobeerd te schuilen, jongeren. En ze heeft dus daar ook gewoon die mensen die aan die buitenste ring zaten... om het zo te noemen, die, die heeft ze geraakt zien worden... en zien sterven voor haar ogen... En toch zegt ze, toch wil ik terug. Want ja, daar, daar, eh, door er te zijn, hoopt ze op een of andere manier de draad weer te kunnen oppakken. Ze zegt ook, ik, ik heb heel veel dingen, weet ik niet meer precies. Ik weet niet meer precies hoe ik daar nou terecht ben gekomen. Ik weet ook niet meer precies hoe ik eruit ben gekomen. En ik hoop dat als ik daar loop, dat ik dat allemaal weer, ja, weer herbeleef op een bepaalde manier, hoe erg dat ook is... Maar dat ik daar ja, toch op een bepaalde manier een, een soort vrede mee zou kunnen krijgen. Want je, je moet niet vergeten, dat eiland, uh, die jongeren die kwamen daar heel vaak. Ja. Dit meisje bijvoorbeeld, ze hebben daar een, een, een liefdeslaan, zoals dat heet. Nou ja, weet je, je bent 14, 15, 16, je gaat voor het eerst op zomerkamp. Wat gebeurt er? Nou ja, wat gebeurt er niet kan ik misschien beter zeggen. En daar heeft ze gewoon dus ook hele fijne herinneringen aan. Dat is ook daar gebeurd. Dus het is heel dubbel. En ze hoopt op een of andere manier door daar te zijn. Ja, dat voor zichzelf weer een beetje logisch te maken. Ja, naast dat eh, enorme emotionele nieuws. is er ook allemaal praktisch nieuws wat naar buiten komt. Ja. Vandaag werd bekend dat drijf ik nog een we maand. Dat zie je allemaal lang... op één dag. Dat is allemaal heel handig. Ja, ja. alles. Hij uh, wordt nog een maand lang geïsoleerd uh, ja. in een cel vastgehouden. Hoe is daarop gereageerd? Nou ja, ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is. Er was uh, nog wel een, een klein relletje op voorhand. Want de vorige keer dat hij voor die rechter moest verschijnen... toen was hij twee weken tot uh, isolatiecel of tot beperkingen, moeten we eigenlijk zeggen. Het is dus niet zo dat hij... Dat hij, uh, ik bedoel, hij, kijkt, hij kijkt van DVD's in zijn cel. Ja. Uh, maar hij zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken en hij mag verder niet internet en ook niet met andere mensen praten. Omdat ze natuurlijk bang zijn dat hij op een of andere manier meer boodschappen de wereld in zal krijgen. Als hij het internet op kan, wat andere gevangenen wel kunnen. Of Nou goed, in elk geval was het zo dat hij vorige keer twee weken lang in die beperkingen zat. En daar hebben ze per ongeluk nog twee weken bij opgeteld. Vindt iedereen hier prima, want ze denken die man, laat ja. hem maar lekker zitten. Maar juridisch gezien kan dat natuurlijk niet. Uh, maar goed, dat heeft uiteindelijk dus toch geen effect gehad... op de uitspraak van de rechter vandaag. Die zegt, goed, het is vier weken geworden. Nou, dan wordt het nog maar vier weken erbij. Uh, Breivik zelf is daar erg boos over. Die was sowieso al boos, want die wilde in zijn tempelierspakje... voor de rechtbank oh, ja. verschijnen. Uh, omdat nou ja, hij vindt zichzelf een, een, een soldaat, een tempelier... die ons allemaal komt helpen. En dat wil die, zo wil hij zich ook presenteren aan, aan de buitenwereld. Of in elk geval aan de rechtbank. Is er, is maar dat er, Jeroen, Jeroen, is er in Noorwegen het idee van die man... Ja, die, dat wist je natuurlijk al wel dat hij net gek was... maar nu ook dit soort dingen en zo... Ja, hoe, hoe, hoe kijkt men tegen hem aan nu? Nou, ja, er, komt, er, er komen hier steeds meer details naar buiten over zijn leven en ook over dat manifest dat iedereen aan het doorwerken is. Weet je wel dat 1500 pagina tellende manifest waar iedereen in het begin zei: van, Nou, dat ziet er niet echt uit als de teksten van een gek. Ik bedoel, je kan het ermee oneens zijn, wat ja. zeg, maar het is wel coherent geschreven. Um, maar nu, nu het onderzoek steeds verder vordert, zeggen ze hier eigenlijk met opluchting. Ja, het is toch maar gewoon één man. Hij heeft geen netwerk achter zich. Hij deed alsof hij heel belangrijk was in, in een partij. En hij deed alsof hij allemaal internationale contacten had. Maar tot nu toe heeft dat, heeft, is daar nog geen enkel bewijs van gevonden. Dus eigenlijk zijn ze hier een beetje gerustgesteld over het feit dat die, dat die man een eenling is. En dat het ook, en dat is hier ook belangrijk, dat het niet ergens voor staat. Dat er niet een soort van nieuw rechtsextremisme opstaat dat... Um, dat bereidt het zo ver te gaan. Een eenzame gek dus. En verslaggever verslag heeft Jeroen Bollaas in Noorwegen. Dankjewel. je wel. You say the world has come between us. Our lives have come between us. Still, I know you just don't care. And I said, What about breakfast at Tiffany's? She said, I think I breakfast at Tiffany's and doorbreak at uh, at footballer. Rachna. We dachten aan een gelijkmaker en hij werd al uitgebreid gevierd door Malki, de invaller uit Syrië. Maar er is gefloten door de scheidsrechter, er is een overtreding gezien. Er lag ook een speler geblesseerd op de grond, dat is Awasan van RKC. Er werd verder gespeeld, de bal werd voorgezet vanaf de linkerkant. En dan staat Malki inderdaad buiten spel als hij de bal door de lucht krijgt. Van ik denk Mats Jonker terecht dus dat deze goal van Roda niet doorgaat. RKC blijft op 1-0 voor. Deze ken je, dit is natuurlijk ACDC. En ben je fan van ACDC, dan moet je in Australië zijn. Daar verkoopt de band namelijk een nieuw soort merchandise in. Geen t-shirts of andere kledingstukken, maar een wijn. Hugo Jacobs is onze man in Australië en heeft een fles op de kop weten te tikken van die ACDC wijn. Goedenavond Hugo. Goedenavond, Luc. Hoe gaat het? Ja, goed, goed, goed. Met jou ook, want jij hebt lekker een wijntje op deze vrijdagavond. Ja, uitstekend. Het gaat er <laughs> altijd wel in. Een, een glaasje wijn natuurlijk. Precies. Een bijzondere wijn is ACDC-wijn. Klaar om ontkeurd te worden. Uh, ik zou zeggen, maak hem open. Dat ga ik voor je doen. Het is een draaidop. We krijgen hier geen flessen meer met kurk, dus ah, je hoort okay. hem niet knallen. Nou, dat geeft niet. Wat, wat, wat is het? Een rosé? Het is een uh, shiraz. Een shiraz, oké. Okay. En hoe heet hij? Ja. Hij heet uh, Back in Black. <laughs> <laughs> ja. <laughs> ik kon ook de variant um, Highway to Hell kopen trouwens. Uh, de Cabernet of maar ik hou meer van Shiraz, dus uh, ik ga hem inschenken. Okay. Dat hoor je wel, denk ik. Ja, zeker. Waarom hebben de, de mannen van ACDC dit eigenlijk gedaan, deze wijn? Nou, ik denk dat het, uh, ze hebben niet zo heel lang geleden een, uh, een tour door Australië gedaan. Dus uh, dat is erg goed bevallen. Australiërs zijn super trots op hun uh, ACDC. Want zoals je uh, waarschijnlijk al weet, is het een Australische band. Dus um, ja, dat, dat, dat vinden ze fantastisch. Uh, en omdat ze hier zo goed weer ontvangen zijn... Uh, na zoveel jaren weer... Uh, dus, het was echt lang geleden dat ze hier voor de laatste keer hebben opgetreden... Um, is dit denk ik gewoon een soort van leuke gift voor, uh, voor de, het Australische volk. Ja, nou, neem een slok van die uh, back-in-the-flex Slurp, hè, moet je. Heerlijk wijntje. Ja, is die lekker? <laughs> ja, perfect. Hij is uh, lekker krachtig, zoals een schirras uh, hoort te zijn... Een beetje, um, een beetje grondige smaak ook. Hebben veel van die Shiraz wijnen hier uit Australië. Dat vind ik juist wel lekker. Uh, ja, prima wijntje. Ik ga hem zeker aanraden. Denk je dat de Australiërs warm gaan lopen voor deze wijn? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik heb hem vanmiddag in mijn lunchpauze gehaald. Eigenlijk ook met het idee van... hé, hey, dan neem ik hem even mee naar mijn werk. eens kijken hoe mensen dat vinden, weet je wel. Ja. En ze vonden dat dus fantastisch. Niemand, er hebben niet veel mensen van gehoord hier trouwens. Dat vond ik wel grappig. Geen van mijn collega's wist dat deze wijn er was... En uh, nou, er waren meteen een aantal collega's die zeiden... oh, fantastisch, dat ga ik ook kopen. <laughs> dus je, dus denk, uh, de, de, je denkt dat de fans wel in de rij gaan staan... bij de slijter daar in Australië? Ja, dat is sowieso leuk hier, de slijter. Want uh, je, je kunt hier geen drank kopen bij de supermarkt. Dus daarom zijn er ontzettend veel uh, bottle shops... zoals ze hier eten. Yeah. Dus uh, bij mij in de straat alleen al zitten er drie. Waaronder ook één drive-in bottle shop. <laughs> dus... Uh, ja, daar is het vooral op vrijdagavond, donderdag, vrijdagavond is het daar uh, een drukte van belang. Omdat uh, toch veel mensen ja, het zijn uitgaan of, uh, of naar een restaurant gaan waar je vaak uh, je eigen wijn mee mag nemen. Mm -hmm. Dus um, ja, die winkels die, die maken topomzet. En als ze dan zo'n leuke wijn hebben als deze, ja, gegarandeerd dat dat voor extra publiek zorgt hoor. Ik ga je een hele fijne rock'n'roll-achtige avond wensen met deze wijn. Dankjewel. je wel. Ik hem hem heen heen nog een slok. Ja, heel goed. Drink hem gewoon lekker helemaal op. Jo, dat doen ze er bij ECDC zelf ook altijd. Dus we maken het uit. Ja, precies. <laughs> Dankjewel, Hugo. Graag gedaan, Luc. Dan uh, Ragnar Niemeijer bij Rode JC RKC. 4,5 minuut voor tijd. En een uh, schoolvoorbeeld gezien van een counter van RKC. De ploegroep die op uh, 2-0. Op een 2-0 voorsprong is gekomen. Want een hoekschop van uh, de thuisploeg Rode JC. bal wordt getrapt, wordt gevangen door de keeper van RKC, Jeroen Zoet. Geeft de minderhast van het veld mee aan Snow. Die gaat rennen richting de middenlijn. Een paar meter eroverheen. Paast hij naar de rechterkant van het veld. En Castillon kan zo af op de goal van Matthäus Proes. En de huurling van Ajax rond prachtig. Halfhoog af. 2-0 voor RKC Waalwijk. Dat notabene van de laatste 19 uitwedstrijden in de eredivisie De er 18 verloor. Dus je kent er vanavond wel meer die een flesje wijn zullen lopen trekken. Wat een geweldige counter was dit, de laatste counterploeg van Nederland of in Europa. Zal jaloer zijn op de counter van RKC Waalwijk die werd ingeleid door de doelman. Afgerond door Castellion en we zitten in de 87 e minuut. Roda op een 2-0 achterstand tegen dit RKC Waalwijk. Dat in de eerste wedstrijd van het seizoen gelijk speelde, toen verloor. Maar zijn eerste overwinning gaat pakken in een uitwedstrijd in deze competitie. Hij bewaakt het telefoonverkeer van Rutte natuurlijk de van de ministers... en eigenlijk gewoon half Nederland tegen cybercrime. Ronald Prins, goedenavond. Goedenavond. Directeur van Fox IT, Fox IT. Fox IT, <laughs> ja. Ook, ja, ja. precies. En ook ja. de machtigste nerd van Nederland, zo word je genoemd. Is dat een leuke geuzetitel? Of, uh... Ja, het ligt eraan een beetje wie hem zegt, denk ik. Maar uh, <laughs> ik vind het ook niet heel erg. Nee? Ja. Uh, wat is je werk? Wat is je beroep? Ja, nou, ik heb een bedrijf. En uh, er zitten met 130 mensen inderdaad... Uh, de hele dag uh, uh, ja, controle uitoefenen op het met internet. Zorgen dat het daar een mooie, schone plek blijft. En daarvoor spullen uh, maken, maar ook uh, ja, uiteindelijk gewoon boeven vangen. Ja, ja want dat, dat, ik vroeg me dan, hoe gaat dat dan? Jij, jij beschermt dus ook uh, bij de overheid uh, telefoonverkeer en, uh, ja. en internetverkeer. Belt dan premier Rutte op of iemand van hem en zegt van... joh, kan je mijn mail komen beschermen? Mm, nou, uiteindelijk gaat het wel zo, ja. Het is, wij bouwen er producten voor om te zorgen dat... Uh, die geheimen die echt veilig moeten zijn, dat weet dan de staatsgeheimen in Nederland. Um, dat die ook echt veilig kunnen blijven. En dan moet je ook wel producten voor hebben die in Nederland gemaakt zijn. Want ja, als je het uit Frankrijk uh, laat komen, dan heb je goede kans dat de Fransen mee zitten te luisteren. En het is juist de bedoeling dat het uh, in Nederland blijft. Aha, dus het moet iemand in Nederland zijn die ja. het maakt voor de Nederlandse overheid. Ja, je ziet dat heel veel uh, landen, zeker in de, in de westerse landen, hebben hun eigen crypto-industrie. Dat zijn cryptografische producten. En ja, die bouwen het voor hun eigen nationale regering. Maar er zit ook een beetje export bij. Ja, en elke, eigenlijk heeft dus elke overheid zo'n systeem... om hun verkeer te, te monitoren en nou, te beschermen. Nou, de, de front te beschermen. Ja. Ja. Beschermen van het staatsschermen. Ja. Dat is ja. heel wat anders dan de opsporing. Ja. Ja. Ja. De, de, ook veel bedrijven maken gebruik van jouw expertise. En dus ook de overheid. Kan niemand in Nederland wat jij kan? Nou, ik denk dat best wel veel meer mensen kun, dat kunnen... Um, en wat wij nu doen, we zijn wel een concentratie denk ik, van heel veel activiteit. En dat komt uh, ja, misschien omdat we al op het goede moment gezien hebben dat het internet een belangrijke rol gaat spelen. En, en sowieso communicatie belangrijk wordt. En, um, uh, en, en, dat, en dat er foute mensen zijn, criminelen die daar misbruik van willen maken of andere landen. En dat daar dus de, ook systemen en methodieken voor moeten zijn om het wel veilig te kunnen doen. Ja, je had het al over boeven vangen. Dat klinkt helemaal best wel spannend, eigenlijk. Ja, is het ook. Echt ja? Heel gaaf. Ja, <laughs> het is superleuk werk. Ja. En, ja, is het daar ook een beetje jou om te doen, om de spanning? Ja, ik denk wel dat het uh, moet bij ons altijd wel gaan om uh, op die plek waarbij het er werkelijk toe doet. En, uh, en, en ik merk het ook wel aan de mensen die we om ons heen hebben, die. Uh, en er loopt nu iets en ik hoorde vandaag dat iemand zei van, uh, nou, ik, ben, ik schuif mijn vakantie voor een weekje op, want ik wil het gaan afmaken. <laughs> en, uh, en, en die passie die daarin terugkomt, dat is, uh, ja, dat is prachtig om te zien. Wat loopt er dan nu? Wat, waarom die het af wil maken? Wat zeg je? Wat, wat loopt er dan nu, wat, wat die af wil maken? Ja, ja, dan De, moet je even Dat Mag nog. je niet vertellen? <laughs> nee. Jij mag nee. volgens mij heel vaak dingen niet vertellen. Nou, uiteindelijk ook best wel veel, want ik vertel ook best wel veel. En... Uh, uh, soms zijn dingen heel erg tijdgebonden wat, wat geheim is. En dat komt omdat we nog wel eens met de politie samenwerken. En uh, ja, die willen pas vertellen op het moment dat er bijvoorbeeld aanhoudingen geweest zijn. Het is niet zo handig tegen uh, verdachten te zeggen dat ze onderwerp van onderzoek zijn. Nee. Uh, dus dat moet even afwachten dat het lukt en dan uh, mag het daarna bekend worden. Ja, Een van de grote discussies op internet is die privacy discussie. Daar zitten jullie volgens mij midden in. Ja, ja, en dat is, daarom vind ik het ook helemaal niet erg om erover te vertellen. Want ik denk dat uiteindelijk uh, nou, er worden best wel zware middelen ingezet... Uh, bijvoorbeeld in de, in de strijd tegen cybercrime, het, het afluisteren van internet bijvoorbeeld, een heel zwaar middel. Um, uh, dan heb je als burger ook denk ik wel het recht om, om te weten hoe, hoe werkt dat eigenlijk die wereld? En uh, wat voor waarborgen heb ik dat ik niet zomaar word afgeluisterd? Ja, want hoe uh, uh, jij weet het misschien wel, hoe zit dat met mij? Ik heb, ik heb Twitter, Facebook, ik heb gewoon een Gmail-account. Word, ge word ik afgeluisterd door iemand? Of I in ieder geval. Nou, in ieder geval niet, niet door de Nederlandse overheid, dat denk ik niet. Behalve als je verdachte bent nu in een onderzoek. Dat nee, ik zou hoop kunnen. Het niet. Nee. En, uh, maar dat zal best wel meevallen. Uh, kijk, wat er zeker niet gebeurt is... Uh, zeker niet in de politiesfeer, is dat ze met sleepnetten bezig zijn te kijken... wat jij... Uh, nou ja, uh, Facebook en Twitter zijn een hele publieke uh, communicatiesystemen. maar je Gmail monitoren... net zolang dat jij een keer het woord uh, bom en, uh, en rutte noemt of zo. Ja, ja. Nou, op die manier wordt er niet naar je gekeken. Dat, dat doen we in Nederland in ieder geval niet. Nee, hoe doen ze het, doe het wel dan? Uh, nou, je moet eerst verdachte zijn in onderzoek. In en Landpast dan pas worden bijzondere middelen ingezet. Dus ja. heel erg gericht... Ja. Um, dit word je niet zomaar, uh, een, van grootste, uh, een van Nederlands grootste uh, cybercrime vangers. Um, je bent begonnen als scannerfreak. Ja, wat klopt. is dat, een scannerfreak? Scannerfreak, ja, dat was uh, in de oudheid bijna, wil ik zeggen. Maar, <laughs> uh, ja, tien jaar geleden kon ik nog gewoon meeluisteren met wat, uh, wat de politie aan het doen was. En, uh, via uh, ja, scanners, dus ontvangers, voor ja. radioontvangers. En uh, ja, dat is heel leuk om naar te luisteren. Dat kon je nou de politie doen. Maar ik moet zeggen, ik ben hier wel eens eerder geweest in het mediapark. Want draadloze microfoons in studio's zijn bijvoorbeeld ook heel erg leuk oh, om ja? op te vangen. Dus als je hier dus op het mediapark gaat staan, dan kon jij dat met je scannen, dan kon je dat opvangen? Ja, en, uh, en dan hoor je mensen ook buiten de opnames nog met elkaar kletsen. En, uh, dus wat ik met de regisseur, wat de regisseur tegen mij zegt, nou, dat zou dat, je dan dit dan op Dit is allemaal een draadje, maar gewoon okay. uh, uh, uh, normaal in de studio dat, uh, hebben ze allemaal een microfoontje om. En dat kan je ook meeluisteren. Ja, ja. Nou, dat, dat klinkt als een hobby. Dat is leuk. Ja. En wij radiomakers hebben ook allemaal zo'n bakkie gehad. En zo uh, een beetje met vrachtwagenchauffeurs praten. Maar ja, op een gegeven moment gaat het ook verder. Dan ga je ja. ook uh, de politie afluisteren, toch? Ja. Nee, precies, je luistert naar de politie, en dan denk je, ja, al die aanrijdingen en aanrijding met letsel, dat is dan heel spannend. En dan ga je verder op die band zoeken en hoor, op een gegeven moment hoor je uh, allemaal rare geluidjes eruit komen. waar je denkt, hé, uh, hey, dit, uh, dit is niet te verstaan eigenlijk. Wat ja. is dat? En uh, ondanks dat je niet kan verstaan, kan je als je uh, die ontvanger in je auto zet... en je gaat rondrijden, kan je misschien best wel zien waar het vandaan komt. Yeah. Ja, en dan, uh, als je heel goed je best doet, dan vind je uiteindelijk daar uh, observatieteams. En dat, dus, dat deed jij voor je hobby? Ja, dat ja. voor mijn hobby. een beetje ja. rondrijden en ja, of iets gewoon, vinden. Ja, ik wou gewoon weten van wat zit hier achter. Ja, en, dat, dat is het. Ja. Ja. Je wil altijd maar geheimen weten, valt mij op. Nou, ik, voor mij is het, ik probeer erover na te denken, wat is het nou wat, wat, wat triggert? En dat is misschien een beetje een algemeen... Uh, nou, hackers eigenschap, je probeert altijd slimmer te zijn dan de ander. De politie probeert zich daar te verstoppen... door middel van die cryptografische communicatiesystemen. Uh, wat zij daar doen, moest geheim blijven. Uh, en ik wou kijken van, ja, werkt dat eigenlijk wel zo goed? Uh, uh, is dat niet te omzeilen door gewoon rond te rijden? En dan kan ik jullie ook vinden. Ja. Het, is, uh, het mag niet natuurlijk, hè? afluisteren. Ja, afluisteren mag wel. Alles wat door de lucht gaat, mag je gewoon oppakken. Ja? ja? En ook het ontcijferen mag ook? Nou, dan wordt het op een gegeven moment een bijzondere inspanning en, uh, uh, en ja. dat, dan wordt het wel wat trickier. Hè? Ja. Wat is, de, wat is de grens van dat, dat afluisteren, ja. toen je dat deed? Uh, nou, wat voor mezelf wel er heel erg van belang was, is dat je... Uh, zo'n observatieteam, die staat er niet zomaar. Die staan wel echt wel op hele belangrijke uh, verdachten, staan zo'n onderzoek te draaien en... Die verdachte moet vooral niet uh, doorkrijgen dat er iets raars aan de hand is. Omdat ik daar opeens in mijn heel oude Honda Civicje daar voorbij komt scheuren. Ja, ja. En dan tot drie keer toe, vol met antennes. Uh, dus daar moet je wel heel erg voor oppassen dat je niet het onderzoek van de politie stuk maakt. Heb je uh, ooit een keer op een grens gestaan? Want daarna, je, bedoel, je ging dit verder ontwikkelen. Je weet er heel goed in eigenlijk. Uh, en dan moet je volgens mij ook een keertje kiezen. Van, ja, Of je gaat de politie, de overheden, IVD, uh, ga je allemaal helpen of je gaat een beetje tegen ze. Heb je op, op, op zo'n grens gestaan? Nee, dat is voor mij echt nooit op het punt geweest. En, uh, um, en Wat ik net zeg, met de achter de politie aangaan... ik was me ook heel goed bewust van dat je daar ook wel een grens in moet zoeken... want anders maak je iets veel belangrijkers kapot. Um, maar terwijl in diezelfde tijd waren er ook mensen die wel degelijk dat deden... Um, om geld eraan te verdienen en dat die informatie die zij hadden... door. Uh, ja, er komt heel goed de politie in de gaten het houden dat te verkopen aan criminelen. Ja. Ja. Nou, en zo word je dan langzaamaan de machtigste nerd van Nederland. En dan ben je zelf onlangs nog gehackt. Nee, ik ben niet gehackt. Oh, dat las ik ergens dat je gehackt was. Uh, die... Ik ben gedokst. Oh, gedokst. Gedokst, ja. En, uh, maar zelfs dat nog niet... Ja, oké, okay, dan moet ik ze ook niet gaan <laughs> nee, nou, natuurlijk. <laughs> nee, dat was een lang verhaal, denk ik. Uh, nee, maar goed, het, er is wel een pagina over mij gemaakt. Dat komt omdat we in... Uh, uh, vorige maand uh, hebben we ook um, een onderzoek gedaan waarbij vier mensen zijn aangehouden. En die vonden dat niet zo leuk. Ah, en die ja. dachten: we gaan die Ronald Prins mijn zonnetje zetten. Je kunt niet alles tegenhouden. Ja dat, ja, dat hoort er denk ik ook bij. Als je dit werk doet, dan houdt het ook wel zin dat je in de aandacht staat. en dat mensen het vervelend vinden dat je het doet. Ja, ik ja. krijg van ons zo meteen een USB-stick als presentje. Ga je hem gebruiken? Of denk je van: we nou, bekijken het maar met je USB-stick? Nou, die gaat, die gaat in ieder geval niet in mijn laptop. <laughs> en ik heb USB-stick zat, dus die, <laughs> ik zal hem niet gaan gebruiken. Ronald Prins, dank voor je komst. Graag gedaan. Dit is Radio 1. BNN Today. Bijna tien uur tijd voor het laatste woord. Laten we eens beginnen met ex-breekijzer en mediaman Pieter Storms. Ik las dat uh, de goudprijs torenhoog is gestegen en de olieprijs daalt. Dat is toch raar, want met 7, miljoen, 7 miljard mensen binnenkort hebben we toch veel meer olie nodig. En ja, goud dat kan je misschien in de ring om je vinger doen, maar voor de rest stop je dat in de kluis. En dat wordt weer waard, olie wordt minder waard. Nou, geef mij een portie maar een fikkie. Ik snap er niks meer van. Dan exmodel model en catwalk-coach Mariana Verkerk. Het nieuwe boek van make-up artist Linda Mason is er uit en heet Make-up for Ageless Beauty. Het staat vol met de meest prachtige foto's van modellen boven de 40. En het verbaast me dat we maar zo weinig van die vrouwen zien. Niet iedereen wil toch altijd maar naar een model 20 kijken? Grappig dat de mensheid steeds ouder wordt... maar de modellen in de marketingcampagnes steeds jonger. En dan nog CDA Jack de Vries... Het debat gaat er nu over, moet er meer of minder Europa? Ja, als we de crisis gaan oplossen, zal er wel meer Europa moeten komen. Ze zeggen terecht dat dat in 1992 bij het verdrag van Maastricht... moet worden beslist. De keuze is dus helder. Ook al zien we het als samenleving niet zitten, we lossen dit alleen maar op met meer Europa. En dat was dan BNN Today. Eindstand bij het voetbal. RKC wint met 2-0 bij Rode -Jesse. Zometeen meer over die wedstrijd bij Langste Lijn. Robert Mede die gaat dat op zijn eigen manier presenteren. Leuk altijd. En ondertussen trek je een flesje acd die wijn open. En ga naar onze website facebook.com slash Today. Tot maandag. Goed weekend.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 Wilt u ook iemands naam laten voortleven in dit bos en het kankeronderzoek steunen? Maak dan 75 euro over op rekening 110500 ten name van Stichting Nationale Boomfeestdag in Tilburg. Kijk ook op wilhelminabos.nl Het is vrijdag, bijna weekend. Ja, en daarom gaan we nu even lekker los met... Elke dag hetzelfde liedje. Jammer.